Lieselotte Thomasen met het NOS-journaal. Kruidmelkpoeder kopen, maar volgens de verkoopster... mocht ze die niet aan Aziatische mensen verkopen. Een vrouw van thuisse afkomst overkwam iets dergelijks bij Ethos. Vorig jaar was er een tekort aan babymelkpoeder... door de enorme vraag uit China. In veel winkels mochten klanten maximaal twee bussen kopen. Volgens het College voor de Rechten van de Mens... mogen winkels klanten niet weigeren... omdat die een Aziatisch uiterlijk hebben. Oliebedrijf Shell verwacht niet dat het winnen van schaliegas in de VS winstgevend kan zijn. Shell Topman van Beurden wil daarom de investeringen met 20% verminderen. Volgens Shell is het winnen van schaliegas alleen interessant als dat op grote schaal kan. Dat is de afgelopen jaren niet gelukt. Shell gaat zich in de VS nu vooral richten op het boren naar olie in de Mexicaanse golf. Het incident met chloor zondag in een huis in Almere was waarschijnlijk een misdrijf. De man die gewond raakte is in het ziekenhuis aangehouden. Hij wordt verdacht van een levensdelict, zegt de politie van Almere. In dezelfde woning werd een andere man doodgevonden. Uit seksie is gebleken dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het leek er zondag op dat ze onwel waren geworden door chloordampen. Wat er is gebeurd is nog steeds onduidelijk. Het Nederlandse elftal is voor het eerst in jaren weggevallen uit de top 10 van de FIFA wereldranglijst. Door de 2-0 nederlaag in het oefenduel tegen Frankrijk zakte de oranje van de tiende naar de elfde plaats. België staat nu op nummer 10. Spanje staat nog steeds bovenaan de ranglijst. Duitsland en Argentinië staan op 2 en 3. Het weer volop zon, in het westen ook wat bewolking. Het wordt 14 tot 18 graden, op de Wadden iets koeler. Morgen meer bewolking, in het zuiden vrij zonnig. Dan wordt het 9 graden in het noorden en 17 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Want hij leed aan een nogal ver gevorderde kanker En hij had toch zo'n pijn De dokter troostte mij, komt er dood. Maar zal nooit geen strijzer zijn De wereld is onzeep Er gebeuren rare dingen rondom mij Helemaal onzeep En het laatste oordeel kan niet verder zijn dag hoe mensen in het midden van de nacht vol paniek de straat opgelopen. Er kwam een gastarbeider uit de stof gekropen. Mijn grootvader dacht dat komt van die een nieuwe landraster. Want in mijn tijd toen hadden we dat niet. De wereld. laatste oordeel kan niet verder zijn. De paus heeft kardinaal van sop tot daars biscoop gezalfd. Die secular die staat nu vol eczeem. De ganse lijf kriult van Schilfers en van kwabben. Dus het vaders en de zons moet hij zich zeven keren krabben. De wereld is omzeep, er gebeuren rare dingen rondom mij Helemaal omzeep, en het laatste oordeel kan niet verder zijn En of je me gelooft of niet, maar dit is al te kras Ik droomde vannacht dat ik negen maanden zwanger was en inderdaad, stipt ongeveer om negen uren al. Heeft men nachten mij een veulke gekalfd. De wereld is omzeep, er gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal omzeep, en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn. De wereld is onzeep, er gebeuren rare dingen rondom mij Helemaal onzeep, en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn van Urbanus, dat heette De Wereld is Omzeep, horen wij natuurlijk Erik Clapton met I Shot The Sheriff oorspronkelijk van Bob Marley, maar dit is eigenlijk toch wel de hitversie, denk ik oké, okay, nou, uh, eens kijken wat we nu hebben voor u Leuks. ja, deze, oh, dat is ook een mooi hoor, dit oh, dit is zo mooi dit. dit is zo mooi strong heet het en dat is van London Grammar Na deze plaat gaan we praten met Hella van uh, WIP Zandvoort. Over de vrijwilligersvacature van de week. Maar eerst Strom. Excuse.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 London Grammar was dat. En uh, dat liedje dat heette dus Strong. Prachtig nummer overigens. Uh, en wij gaan door met uh, het volgende. Ja, met het volgende. Oh,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 Ja, en aan de telefoon, Hella Wanders. Goedemiddag, Hella. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Hoi. Uh, vertel het eens. Wat heb je voor ons vandaag? Ja, deze week zetten we een vacature in het licht. Dat is uh, voor Pluspunt. Dat is voor het cursusbureau Pluspunt. En dat is een PR-medewerker. Het is een uitdagende uh, vacature. Pluspunt-Zand organiseert verschillende cursussen... voor verschillende doelgroepen, jongeren, volwassenen, ouderen, kinderen... En voor die cursussen zoeken ze iemand die um, ondersteuning wil bieden op het gebied van PR. En dan moet je denken aan het maken van flyers en posters. Misschien ook nieuwsbrieven, uh, powerpoints, ja. Uh, reclames. Um, ja, en meedenken. En misschien ook wel posters ophangen in het dorp. Het is eigenlijk uh, misschien ook wel leuke eigen inbreng in hebben in het, uh, in het PR gebeuren. Het kan alle kanten op gaan. Ja, en hebben mensen daar nog een uh, speciale opleiding, vooropleiding... of iets dergelijks voor nodig? Nee, nee dus een, een, een computerervaring is natuurlijk wel vereist. Het liefst ook met PowerPoint en Publisher, maar dat hoeft niet. Want als iemand zegt, ik kan wel met de computer omgaan... maar niet zo goed met PowerPoint en Publisher... dan, dan kunnen we hem uh, een cursus bieden of dan kunnen we hem dat leren. dat. dat... He, maar een computerervaring is, dus iemand moet wel een beetje natuurlijk om kunnen gaan met een computer. En, ja, in deze digitale uh, tijd is dat eigenlijk best wel een eerste vereiste, lijkt mij. Zeker, en, en misschien ook een beetje, Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje inzicht in. in uh, maar echt, echt hoge uh, opleidingseisen voor PR, ja. die zijn er niet af. Nee. Maar een beetje inzicht in hoe, hoe het, uh, het, het, het, het marketinggebeuren werkt. En hoe, nou, uh, vooral adverteren? Nou, een beetje inzicht in hoe je iets neerzet op papier bijvoorbeeld. Maar ook daarin hoor. Kunnen, het gebeurt allemaal in overleg. En uh, als iemand zegt, ik vind het een uitdaging om daar tijd in te stoppen... dan uh, laat hij dan even contact opnemen. Ja, en voor hoeveel uur moet iemand daar uh, dan uh, ja. aan besteden? Het zou fijn zijn als iemand een dagdeel in de week heeft, dus een uurtje of vier in de week. Maar als iemand mm -hmm. zegt, ik heb minder tijd, ik heb eens in de twee weken een dagdeeltijd, dan uh, is hij ook welkom om te reageren. Ja, dat lijkt me ook, ja. Het kan me... ook zelfs als iemand zegt, ik, ik, ik heb maar weinig tijd om op kantoor te komen. Maar als ik het eenmaal een beetje begrijp, dan je kunt ook veel vanuit huis doen natuurlijk, hè? Uh, zeker op dit gebied, ja. Ja, er is een scala aan, aan, aan activiteiten bij Pluspunt. En, en als iemand zegt, nou, ik kan thuis powerpoints maken... Dan, dan zou dat ook nog kunnen. Ja, dat lijkt me ook, ja, als je dat gewoon uh, aanlevert. Ja, dus alles is mogelijk in overleg. En uh, net wat iemand leuk vindt en wat past in iemands leven. Nou ja, ik bedoel, uh, het lijkt mij op zich. Het is dat ik al heel veel tijd uh, hierin steek. Het lijkt mij op zich wel een leuke, een leuke, een leuke bezigheid. Ja, en het ja. staat tegenover dat we je powerpoint en publisher kunnen leren. Dus je kan ook een hoop ervaring ermee opdoen. Nou ja, je weet nooit wanneer, wanneer je dat zoiets nog eens nodig hebt. Dus ook <laughs> jonge mensen zonder werkervaring kunnen terecht, wat dat betreft. Ja, ja, ja absoluut hoor, absoluut. Helemaal goed. Oké. Okay. Ja. En hij staat bij, uh, op FIT bij PR, onder PR en communicatie. Bij activiteit PR en communicatie. Oké. Okay. Daar kan iemand hem vinden. Oké, okay, dus even kijken op de site van uh, VIP Zandvoort. En ja. dan onder het kopje PR en organisatie. PR en communicatie. Communicatie, sorry. Ja. Nou. Het is een hartstikke leuke functie, kan heel veel inzitten. Helemaal goed. Oké. Okay. Oké, okay, nou, dankjewel en, uh, weer. En verder is het fijn, als er nog organisaties zijn die nog ja. een vrijwilliger zoeken, zet hem op VIP en uh, vraag aan of hij op de radio mag, dan nemen we hem mee. Ja, heel graag. Dus uh, ja? alle organisaties in Zandvoort en uh, nabije omgeving, uh, meld vacatures, vrijwilligersvacatures bij VEP Zandvoort. Ja. Oké, okay, nou tot volgende week en hartstikke dank bij weer en succes. Graag gedaan. Oké, okay. okay, doei doei! Kit in mood, wat does je as you move across the sales yeah?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 your power as you move across the southern sky you took my pain way too soon what had he done J. Kael, na nou, het... We uh... met Hella van uh, V.I.P. Anoukje! Haar <middels> nieuwe single, en het heet You and I. Who will I have to be for you to be the one? So we can start a fire until the day comes. It takes forever nieuwe plaat en uh, dat nummer dat heet You and I ja en uh, nou gaan we weer even naar het regionieuws hè He? gaan we dat doen ja gaan we doen lijkt me leuk omdat we voor Zandvoort en de regio hier is het regionieuws met Angela aanstaande maandag zal in de krocht het lijsttrekkersdebat plaatsvinden met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen deze avond wordt georganiseerd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 Het OM heeft laten weten dat zowel slachtoffer als gemeente de volgende keer... tijdig op de hoogte worden gesteld van een proefverlof. En dat was het nieuws. Het weer in Zandvoort. Ook vandaag kunnen we weer volop genieten van de zon. Er is geen wind en daardoor voelt het warmer aan dan de 16 graden van op de thermometer...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 We'll Van Within Temptation een van mijn lievelingsnummers van dit ogenblik En het heet The Whole World is Watching You live your life. You go day by day Like can go wrong the scars are made. Komt ze van het nieuwe album van uh, Tem Within Temptation. Fantastisch nummer hè? met uh, deze fantastische band met als gastzanger erbij uh, Dave Purn. En die zong mee op dit uh, heerlijke nummer van Within Temptation. Oké, okay, nou, uh, even kijken. Oeh, dat is ook leuk. Ik steek mijn kop in het zand. Dat is de nieuwe van Nielsen. Hey, hey, ik steek mijn kop in het zand. Moet je niet doen, dus steek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 Het zijn nieuwe zingen, ja, kop in het zand. Jij ah, ja, moet je je mond houden, oh, joh, kom. Ik zit er toch af te kondigen. Ja. Oh, krijgen we geen melk vandaag? Nee. Jammer nou. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for long, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by.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 zijn oorspronkelijke naam en... Uh... De band heette Herman's Hermits. Uh, Hadden uh, al aardig wat hits gehad. Zoals met uh, uh, Mrs. Brown, you've got a lovely daughter en zo. Met zo'n zo banjootje erachter. Ja, dat was er ook een. En uh, dit nummer, dames en heren, in no Milk Today, dat werd geschreven door Graham Goldman. En dat was weer een van de leden van de later zeer succesvolle band Ten Dat u dat ook eens even weet. Hè? Want ik heb hem um, zelf ook horen spelen. En uh, die man die heeft, uh, voordat hij naar Ten cc ging, heeft hij uh, heel wat groepen... In Engeland uh, van hits voorzien. Zoals For Your Love. Van, uh, van de Yardbirds. Uh, Bus stop van Hollies. Ook van hem geweest. En uh, dit No Middle Today. En nog vele, vele, vele, vele, vele andere. Goed. De Herman's Hermits. Uh, de band draait volgens mij nog steeds. Alleen zonder Pieter Toel. Die is er al lang uit. Maar uh, de naam Hermand, Herm Herman's... Hermits, die bestaat nog steeds. Ik heb ze een jaar of zes geleden. dat ik in Liverpool was, heb ik ze nog zien spelen. Ja, maar niet meer met Pieter, die is er niet meer bij. Nee. Ja, dat is ook wel even lekker natuurlijk, hè? De Californische meisjes van de Beach Boys, jawel. Die zijn mooi, hoor. Rol op het strand. Oh! De van Brian Wilson waren allemaal mono, want de man is doof van één oor. En uh, nog een kleine correctie, want ik werd even op mijn vingers getikt. Ja, dat, dat, dat gebeurt wel, dat, hè, zo. Die man heet niet Pieter Toel, maar Pieter Noon, die van, uh, van Herman's Hermits. Dus dat is dan ook weer echt gezet. Ja, je hebt hier heb je gewoon een controlecommissie en die, uh, die tikt je dan gewoon op je fik. En van, hey, dat is niet goed. Nou, oké, okay, dat uh, is Supertrap. Was early morning yesterday?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 Thanks. Het laatste goede album van uh, Supertramp. Daarna kwam nog uh, Famous Last Word. Maar dat wordt onder Supertramp-fans toch wel gezien... als het minste album wat ze ooit gemaakt hebben. Was ook het laatste album trouwens. Althans, in de originele samenstelling, laat ik het zo zeggen. Daarna vertrok Roger Hodgson uit de band. En uh, bleef Rick Davis alleen over met zijn maten. Hij heeft daarna nog wel platen gemaakt, maar die hebben nooit meer wat gedaan. En dit was een topalbum, want er stonden natuurlijk al... Uh, Twee gigantische hits op The Logical Song. En natuurlijk een titel nummer Breakfast in America. En in 84 uh, was het afgelopen. Toen ging Roger Hodgson weg. En toen was het klaar. En dit heette Goodbye Stranger. Nou, ik heb nog tijd voor eentje... Denkt u misschien een klein beetje in de sfeer van het volgende programma straks. Uh, Boulevard live met Bart van der Meer. En, uh, nou, dit, hij is hier wel een fan van, geloof ik. Van dit. Ja, daar komt hij <laughs> Hoop ik.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 me and you Oh, en zo zitten we er voor ons alweer op. We gaan weer uh, op huis aan. Ja. We gaan de zon weer in. Ja, lekker in de tuin straks zitten. Oh, het zal het lekker zijn bij ons in het tuintje achter. Oh ja. Geen wind, bijna. Oh, en de zon er nog lekker in. Oh, heerlijk. Ja, lekker. Even genieten. Even genieten nog. Nou, oké. Okay. Uh, ik ben er morgen weer. Vanaf 12 uur uh, dan... Uh, Gaan we nog een keer twee uurtjes lekker uh, CFM-links doen. Ja, ja. De laatste van deze week. Ja, wat mij betreft is het vandaag al de laatste. Ja, jij wil. Jij deserteert morgen weer. Ja. En moet ze nou nog weer de Nederland, de, de Noord-Hollandse wegen onveilig maken morgen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Dus kijk uit jongens wat ze is om uh, tussen, tussen kwart over elf en kwart over één. Dus uh, hou rechts en uh, probeer met lichtsignalen. Nou, ja. <laughs> Nou, We gaan eruit, zo meteen uh, ja. van live met Bart van der Meer. En die uh, gaat ook weer lekkere platen draaien. Dus uh, veel plezier nog Zeker. op deze live donderdag bij ZFM. De daverende donderdag. Ja, en wat mij betreft alvast een fijn weekend. En tot maandag. Dag! Doeg!